8 uur, het NOS-journaal, Doorald Megens. Kwart hbo-docenten onder druk gezet bij beoordelingen. CDA-kandidaat Wintels wil naar fatsoenlijke middenpartij... en forse verliezen voor grootste Amerikaanse bank. 11 van de hbo-docenten heeft wel eens een zesje gegeven aan werk dat onvoldoende was. Dat blijkt uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond onder 500 docenten. Bijna een kwart van de docenten voelt zich wel eens onder druk gezet. De docenten geven verschillende redenen om een zesje te geven. Terwijl het werk van een student eigenlijk onvoldoende is. Ze voelen zich vooral onder druk gezet door het management. Daarnaast zijn er studenten die niet voldoen, maar die na zeven jaar studeren toch eens een diploma moeten krijgen. Volgens twee derde van de docenten ligt er in het HBO te veel nadruk op het afleveren van diploma's. De AOB is blij met de resultaten van de enquête. Duidelijk wordt hoezeer docenten onder druk staan.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 De grootste bank van de Verenigde Staten, JP Morgan Chase, heeft onlangs grote verliezen geleden door risicovolle investeringen. In een paar weken tijd is 2 miljard dollar verloren op de beurs. Volgens een topman hebben medewerkers te veel geld gestopt in derivaten. Hij spreekt van zware fouten en domme keuzes. Waarschijnlijk komt de bank in het tweede kwartaal uit op een totaalverlies van 800 miljoen tot 1 miljard dollar. Het is opvallend dat juist J.P. Morgan Chase zoveel geld verliest. In de bankencrisis deed J.P. Morgan Chase het juist nog opmerkelijk goed... doordat er minder risico was genomen. In Servië is gisteren een man opgepakt... die in een YouTube-filmpje dreigt de Nederlandse dijken op te blazen. Volgens Servische media werd hij in Belgrado aangehouden... op verzoek van de Nederlandse justitie. De man staat in het filmpje op een duin in Zandvoort. Op kalme toon zegt hij dat hij de Nederlandse zeeweringen opblaast... als het Joegoslavië-tribunaal de Servische oorlogsverdachten Karadzic, Mladic en Sesschel niet vrijlaat. Later zei de man dat het een grap was. De rechtbank in Belgrado beslist vandaag wat er met hem gaat gebeuren. De krijgsraad in Suriname neemt vandaag een beslissing... over de voortgang van het proces over de decembermoorden... Grote vraag is of de Raad de omstreden amnestiewet volgt, die vorige maand werd aangenomen. In dat geval wordt het proces stopgezet. Zo niet, dan gaat het proces door. De krijgsraad kan het besluit ook nog uitstellen, omdat ze meer tijd nodig heeft. Een andere mogelijkheid is dat de rechter de wet eerst wil laten toetsen door een constitutioneel hof. Het probleem is dat er nog niet zo'n hof is in Suriname, waardoor er veel vertraging ontstaat. In het proces over de decembermoord in 1982 is president Bouterse hoofdverdachte. Een links-helikopter van de marine is beschoten voor de kust van Somalië. Dat gebeurde volgens Defensie gisterochtend tijdens een verkenningsvlucht. De helikopter vloog op grote hoogte en is niet geraakt. De bemanning zou niet in gevaar zijn geweest. Waarschijnlijk werd de beschieting uitgevoerd met een anti-tankgranaatwerper. De links is de boordhelikopter van het fregat Van Amstel... dat meedoet aan de antipiraterijmissie van de Europese Unie. Het toestel maakt dagelijks patrouillevluchten... onder meer om te kijken of Somalische piraten langs de kust hun kamp hebben opgeslagen. In zijn woonplaats München is de Duitse oorlogsfotograaf Horst Vaas overleden. Hij werkte voor persbureau AP en was bijna een halve eeuw toonaangevend op zijn vakgebied. Vaas was vooral bekend van zijn werk uit de Vietnamoorlog. Hij kreeg twee keer de Pulitzerprijs. Vaas stuurde in Saigon ook andere AP-medewerkers aan. Een van hen was Nick Ut. Hij maakte de beroemde foto van Kim Foek, het meisje dat over straat rende nadat ze door napalm was getroffen. Vaas besloot de foto te publiceren. Ook al waren er bezwaren omdat het meisje naakt was. Horst Vaas is 79 jaar geworden. In de Eredivisie Playoffs om Europees voetbal is de derby NEC Vitesse geëindigd in 3-2 voor de thuisclub. Beslissende doelpunt voor de Nijmegenaren viel kort voor tijd en was een eigen goal van Vitesse-speler Van der Struik. RKC tegen FC Twente werd in Waalwijk 1-1. De returns zijn zondag. Ook in de play-offs om promotie en degradatie werd gisteravond gespeeld. Den Bosch De Graafschap werd 0-0. Helmond Sport Eindhoven 1-0. Willem II won thuis met 2-1 van Sparta en Kambuur tegen VVV werd 0-0. Het weer: bewolkt, soms wat regen vanmiddag vanuit het noordwesten ook af en toe zon, maxima tussen 15 en 20 graden in het zuidoosten. Staat een matig tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond is het vrijwel overal droog. Ook in het weekend overwegend droog met geregeld zon. Wel is het fris. Morgen maximaal rond 12 graden. Zondag 14 graden. ANBB-verkeersinformatie met alleen files richting Amsterdam. Zo staat het op de A7 bij de afrit Weidewormen 2 kilometer. A8 3 kilometer verknopend knooppunt Koenplein. En op de A9 staat tussen de knooppunten Rotterdamplein en Raasdorp 4 kilometer.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 Goedemorgen, het is acht minuten over acht. Wat staat ons te wachten vanochtend? Om elf uur komt de Europese Commissie met prognoses over de Europese economieën. Otto Frieken, lid van de Duitse Bondsdag voor de liberale FDP, weet het al. We zijn niet meer het centrum van de wereld. Nee, en dus moeten we er alles aan doen om daar wat aan te doen. De commissie komt vanochtend met haar prognoses. Ook zal de commissie een oordeel geven over het bezuinigingsvoorstel... van de vijf partijencoalitie in Nederland. Er wordt Eergang, SP-Kamerlid, financieel specialist. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke boodschap van Eurocommissaris Ren verwacht u straks te horen? Nou, uh, ik denk dat het meest waarschijnlijke is... Uh, dat hij uh, gewoon alleen de, de, de verwachting of de, uh, ja, de presentatie zal doen over de toestand van de Europese economie. Uh, de kans is uh, groot dat hij zal vaststellen dat er sprake is van een recessie in de eurozone als geheel in plaats van een flink aantal landen van die eurozone. Mm -hmm. uh, maar u zei daarnaast dat hij een orde zal geven over de, de, de Nederlandse plannen... Uh, dat is nog maar zeer de vraag. Uh, uh, toen ik dinsdag zelf in Brussel was, kreeg ik de indruk dat ze dat pas op 31 mei uh, zullen doen. Uh, en niet uh, vandaag, dat vandaag alleen de presentatie uh, is. Maar het kan zijn dat ze wel een uitspraak doen die een bepaalde richting daarover aangeeft... Maar dat zou echt nog moeten blijken. Ja. Ik sprak net met oud-president Welling van de Nederlandse Bank. Um, die is ook niet bepaald positief. Laten we even luisteren. Wat ik verwacht is dat de zaken wat verder tegen, tegen zullen vallen. Uh, wat ik vind is iets anders. Als dat uh, uh, zou moeten leiden tot meer ombuigingen in Nederland... zouden we dat gewoon moeten doen. Ja, dat is een duidelijke boodschap he, van meneer Welling. Ja, het is denk ik ook een, uh, een onverstandige boodschap. Uh, er zijn steeds meer uh, stemmen in Europa. En daar ben ik heel blij mee. Die zeggen van, ja, deze bezuinigingspolitiek overal in Europa, die, uh, die werkt niet. omdat uh... ...landen verder in een recessie komen. En ja, zo kom je er nooit meer uit als iedereen tegelijkertijd aan het, aan het bezuinigen is... ...dat in de plaats van sterke landen, uh, waaronder ook Nederland... Uh, ...die ruimte hebben, uh, de economie uh, gaan stimuleren. Er zijn in Europa steeds meer uh, geluiden uh, die, die daarvoor pleiten. Mm -hmm. uh, ook de kiezers in Europa zeggen dat. Griekenland, uh, Frankrijk uh, en in september natuurlijk uh, hopelijk ook Nederland... Um, dus dus ik, vind dit, uh, ik vind dit een onverstandige boodschap van, van de heer Welling. Want ja, zo komen we verder in de problemen. In plaats van uh, uh, dat, we de, dat we ons uit die, uh, uit die crisis gaan stimuleren... We moeten we de economie uh, stimuleren en niet frustreren. Okay, Duitsland stelt zich ook nog altijd hard op. He? Gisteren zei de Duitse bondskanselier Merkel... dat Europa alleen uit de crisis kan komen als lidstaten doorgaan... met bezuinigen en economische hervorming. Ook daar maar even naar luisteren. Wachstum door structuurreform... Dat is zinvol, dat is wichtig, dat is notwendig. Wachstum of pump, dat zou ons genau weer aan de begin van de crisis terugwerpen. En daarom willen we dat niet doen en we het ook niet doen. Ik kreeg ook nog applaus voor meneer Eergang. Uh, structurele hervormingen, geen nieuwe schulden maken en zeker niet op de pof of pomp leven. Uh, Merkel lijkt toch de teugels voor Europa niet te willen laten vieren. En heeft zij niet ook ergens gelijk dat wij niet weer opnieuw schulden moeten gaan maken? Nee, ik denk het niet. Uh, ik denk um, uh, dat op dit moment de economie echt uh, uh, gestimuleerd moet worden. En uh, dit is duidelijk een geluid, een typisch Duitse geluid uh, voor binnenlandse politieke consumptie, zoals het dan heet. Uh, dit is uh, typisch Duits. Uh, gelukkig zijn er in Duitsland ook een paar kleine tekenen van hoop dat men ook daar begint te beseffen. dat die Duitse bezuinigingspolitiek, die eigenlijk aan heel Europa opgelegd wordt, dat dat uh, niet werkt. Omdat er uh, bijvoorbeeld wordt gedekt dat je al veel op Nederland mag maken. No ik, ik wil u eventjes meenemen naar vijf jaar geleden. Ik wil u even meenemen naar vijf jaar geleden in Duitsland. Ik heb eerder ook Otto Frieke gesproken in de uitzending vanochtend, en je schetst toch een heel helder beeld dat in Duitsland um, al veel eerder bezuinigd en hervormd is, dat daardoor de loonkosten onder andere omlaag zijn gebracht in Duitsland, waardoor ze nu enorm kunnen exporteren naar bijvoorbeeld Azië. Dus er is wel pijn geleden al, maar eerder in Duitsland. Bent u dat vergeten? Nee, ik ben dat niet vergeten. Maar dat, dat is het probleem van de Duitsers. Dat het een totaal andere situatie was. Dat was namelijk een situatie waarin de wereldeconomie groeide. Ook de Europese economie groeide. Onder andere omdat in Zuid-Europa op dat moment de economie hard aan het groeien waren. Waar de Duitsers, dus omdat ze hun lonen matigden, eh, extra konden ex exporteren. Niet alleen naar, naar China, naar Azië, maar ook naar Zuid-Europa. En op dit moment ligt de wereldeconomie er gewoon uh, op aap te Of iets gaat er in ieder geval slecht bij. Bij de uitzondering uh, van Azië. Uh, dus het punt is, die Zuid-Europese landen. Die kunnen niet hetzelfde, dezelfde aanpak volgen als Duitsland uh, 15 of oh, 15 jaar geleden met loonmatiging. Want als iedereen de lonen gaat matigen, of zelfs verlagen, want dat is wat er in Zuid-Europa nu wordt opgelegd door landen als Duitsland. Ja, dan kan niemand ook meer die producten kopen. Uh, en economie gaat niet alleen om aanbod, uh, maar ook om de vraag. Dus wat Duitsland vraagt iets aan Zuid-Europa wat in de huidige situatie niet kan. Omdat er geen vraag is naar producten uit uh, Zuid-Europa. En dat is dus de, de, de stupiditeit van, van, van, van de Berlijnse opstelling... En ik hoop echt dat daar verandering in gaat komen. Want anders brengen ze de eurozone echt, echt verder in gevaar. Gelukkig zijn er in Brussel tekenen van hoop dat men het begint door te krijgen. Maar behalve in Brussel moet er echt in Berlijn iets gaan veranderen. Ik ben benieuwd. Onder andere zo dadelijk om 11 uur wat de berichten zullen zijn. En wat eventueel al een signaal zal zijn van Eurocommissaris Reenen. Of dat komt. Ewout Eergang, SP-Kamerlid. Dank u wel. Okay. Het is 13 minuten over 8, door naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Want die vereniging blijft daarbij dat gemeenteambtenaren loonsverhoging moeten krijgen. Minister Spies van Binnenlandse Zaken heeft de VNG vorige week gevraagd een streep te zetten, juist door deze salarisstijging. Want het kabinet is voor de nullijn, dat wil zeggen geen loonsverhoging voor ambtenaren. En ik heb uh, nu contact met de demissionair minister. Mevrouw Spies, goedemorgen. Goedemorgen. Ze hebben niet naar u geluisterd hè? bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De VNG heeft laten weten vast te houden aan de loonverhoging. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik een slecht idee. We hebben niet alleen het kabinet wil, maar ook in het lenteakkoord is afgesproken... dat. Alle mensen die bij overheden in dienst zijn op de nullijn moeten. En dat moet ook al in 2012. Dat geldt voor de politieagent, dat geldt voor de onderwijzer. Dat geldt voor alle mensen die bij de Rijksoverheid in dienst zijn. En dat zou ook moeten gelden voor iedereen die bij de gemeente in dienst is. Volgens de onderhandelaars hebben ze deze afspraken nu eenmaal gemaakt. Um, gisteren zei Jantien Kriens, wethouder in Rotterdam, um, een van de onderhandelaars namens de VEG, dat ze uh, het volgende tegen u zou willen zeggen. Dus dat willen we maar even meegeven. Dat is goed. Ik zal haar uitleggen dat uh, dit een akkoord is uh, wat we, waar we al heel lang mee bezig zijn. Uh, dat het een bod is dat er al langere tijd lag. En dat uh, wij als gemeente en als VNG van mening zijn... Uh, dat je een betrouwbare overheid moet zijn en je afspraken naar moet komen. Nou, u hoort het mevrouw Spies. VNG wil graag een betrouwbare overlegpartner zijn. En kunnen dus niet terugkomen, vinden ze op de gemaakte afspraken. Nou, dat is een afweging die de VNG maakt. Eh, ik heb mevrouw Kriens dit overigens gisteren ook persoonlijk tegen mij horen zeggen. En ik heb haar toen ook geantwoord dat eh, ik vind dat eh, de situatie ten opzichte van anderhalf jaar geleden echt veranderd is. En eh, dat ik het nogmaals niet te verkopen vind dat we iedereen op de nullijn zetten en dat gemeenteambtenaren, die ik het overigens natuurlijk zeer gun, maar die nullijn. Niet uh, zouden krijgen. Bovendien, en dat moeten de gemeenten zich goed realiseren. Dit kost voor 2012 al zo'n 200 miljoen. Uh -huh. Dat moet de gemeente zelf betalen. En dat betekent dat ze dat geld niet aan andere dingen uit kunnen geven. Nou, nou hebben de gemeenteambtenaren er wel wat voor ingeleverd. Hè? Want dat is ook wat Kriens zegt. Uh, er staat wel wat tegenover. Er zijn afspraken gemaakt over flexibiliteit, over meer mobiliteit. Er is geen. Eindeloze werkgarantie meer. Uh, ambtenaren kunnen ook makkelijker ontslagen worden. Dus het is niet zo dat ze geen pijn geleden hebben hiervoor. Nee, en dat is ook in het belang van de werkgevers en van de gemeente. Die gaan reorganiseren en die uiteindelijk uh, met minder personeel uh, de toekomst uh, in willen. Maar laat onverlet dat in deze tijd het naar mijn stellige overtuiging niet uit te leggen is... en ook echt verkeerd is om op dit moment loonsverhogingen uit te gaan betalen. Terwijl gemeenten ook weten dat er heel veel geld nodig is voor andere activiteiten. Ja. Dat betekent dus dat ze dit geld vanuit het Rijk in ieder geval niet gecompenseerd krijgen. Dat ze het uit hun eigen zak moeten betalen. En als je zo'n 200 miljoen hieraan uitgeeft, dan betekent dat dat je een heleboel andere dingen niet kunt doen. Ja, uh, is er nog een ander instrument om de loonsverhoging tegen te houden voor u? Of is het enige wat u kunt doen, is dit verhaal uitleggen, namelijk dat het ze zelf geld gaat kosten? Ze moeten het in ieder geval zelf betalen. Dat weten ze ook uh, al een hele tijd uh, van mij, uh, want dat heb ik ze eerder ook al laten weten. Het goede nieuws is wel dat ze voor 2013 in ieder geval op die nullijn wel uh, zitten. Dat is een nieuwe afspraak die ze gisteren in ieder geval vanuit het VNG-bestuur hebben gemaakt... Mm -hmm. Uh, maar uh, er zijn ongetwijfeld nog andere afspraken uh, te maken... en nog andere maatregelen in te zetten. De VNG gaat dit akkoord nu eerst aan haar eigen achterban uh, voorleggen. En uh, dan zullen we verder zien. Maar ik blijf het echt ja. onverstandig. Nee, dat, dat is heel duidelijk. Zou het, want dat heeft wethouder van de Burger uit Amsterdam nog gezegd... eerder deze week, zou het kunnen dat uiteindelijk... dit misschien wel tot een loonsverlaging voor gemeenteambtenaren leidt? Want um, ja, het geld moet ergens vandaan komen op een gegeven moment. Nou ja, dat zou denk ik een hele slechte ontwikkeling zijn, eerst geld erbij, dan geld eraf. Dat kun je precies voorkomen door op die nullijn te gaan zitten. En dat vind ik nog steeds het meest verstandige. Minister Spies van Binnenlandse Zaken, demissionair minister. Dank u wel. Goedemorgen. In horen hebben tientallen mensen vannacht eh, ergens anders geslapen. De kerktoren staat op instorten. Benieuwd hoe de nacht is geweest. Ons verslaggever is inmiddels ter plaatse. U hoort hem zo. Eerst maar eens even naar John Hoka. Nog steeds rustig, John? Ja, dat klopt. Ja. Twee files richting Amsterdam. Alleen op de A8 bij Knoop het Koemplein drie kilometer. En twee keer zo is de file op de A9 richting Amstelveen. Daar staat tussen Beverwijk Oost en Badhoevedorp 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal Het Lara Rensen. Het is eh, tien minuten voor half negen dan dan hebben ze nog ongeveer 13 uur en iets meer dan 40 minuten te gaan, Marno Remmers. Ja, er staat een grote klok in de Hal van de Wereldomroep... achter het Mediapark, het gebouw waar vanaf 1947 uitzendingen werden gemaakt... die via de Korte Golf te beluisteren waren... via zendstations in Bonaire en Madagaskar. En als de klok op nul staat, dan is er inderdaad iemand op Bonaire... en iemand in Madagaskar die op een knop drukt en dan gaat de zender uit. En dan is het afgelopen. Ook op de Korte Golf dus. Uh, wat wordt er nog wel gemaakt bij de Wereldomroep straks? Nou, misschien ook nog wel een klein beetje korte golf, maar vooral programma's voor gebieden waar geen vrijheid van meningsuiting is. De Arabische Wereld moet je aan denken, Zuidelijk Afrika, Midden-Amerika en een stukje van China. Daar maken we dan straks programma's voor, uiteraard in de talen van die gebieden, om iets te doen aan de vrijheid van meningsuiting daar. Dit is Peter Venendaal, die ja nog tot... Eind van dit jaar is er nog wel wat af te wikkelen, maar dan uh, valt het doek. Geen Nederlandstalige uitzendingen meer. En er zijn mensen die, ja, die dat toch jammer vinden. Sander Jongenelen, op de Grote Vaart. Ik weet niet waar die vaart. Eh, goedemorgen. Ja, nee, op dit moment uh, neer, ik zit het gewoon lekker thuis. Oh, <laughs> maar wel vast vaste luisteraar van de Wereldomroep. Wat ja, gaat u het meeste missen? Ja. Uh, nou, toch wel een stukje het geluid van thuis. Als je inmiddels de oceaan zit, al is het een prachtig weer of slecht weer... Uh, als de Alantische Oceaan of in de Indonesische archipel... Dus het is het altijd wel fijn om uh, een stukje Nederlands uh, te mogen horen. Dus stem je af. En Omdat dan, het uh, heel moeilijk is om op een andere manier het nieuws uh, te volgen... als je op, op, op, op een schip bent. Je hebt niet altijd satellietontvangst... of je kunt uh, niet via je mobiele telefoon iets, uh, iets ontvangen? Nee, correct. En dan is de uh, korte golf, het stukje oude techniek... is dan nog eigenlijk het meest betrouwbaarst. Uh, ja, dat is dan leuk om uh, het nieuws van uh, thuis nog te kunnen volgen. Ja. Ja, u bent net we hadden het vorige uur ook een truckchauffeur aan de lijn. Dat zijn echt nog de luisteraars die, er wat, die, ja, die op die manier echt ook het, het Nederlandse nieuws proberen te volgen. Ja, correct. En uh, ja, je krijgt toch wel nieuws per e-mail, maar dat is dan een dag vertraagd of, of, of later. En nu krijg je toch van dat moment toch wel het laatste nieuws te horen wat er speelt in Nederland, en Europa. En uh, ja, dat is toch wel een stukje betrouwbaarheid wat, uh, wat uh, gemist gaat worden uh, straks. Door de, ja, de meerdere goed. mensen bevloot, dat kan ik wel zeggen. Nou ja, uh, Sanne Jongenelen, uh, dank. Uh, uh, ja, een nieuwe zender op zoek, hè? misschien de BBC World Service, dat zou ook nog kunnen. In ieder geval loopt de uitzending nog 13 uur en 38 minuten, Peter Veenendaal. En er is hier achter ons een redactieruimte, er staan studio's. En die mensen verliezen dus allemaal hun baan. Het is van de een op de andere dag afgelopen. Voor de Nederlandse afdeling is het, uh, de, voor de radioafdeling is het vanaf morgen afgelopen inderdaad. Hoe logisch is het eigenlijk, want je kunt inderdaad uh, op je mobiele telefoon, oké okay, als je op C zit is het wat moeilijk, maar je kunt op je mobiele telefoon het nieuws volgen, hè? Uh, internet en, en, en mobiele telefonie heeft het allemaal een beetje ingehaald. Nou, zo is het ook, dat hebben wij ook zelf ook onderkend natuurlijk, dus vanaf medio jaren negentig toen de mobiele telefoon in opkomst uh, was en internet uiteraard, hebben wij langzaam onze, onze focus verlegd van nieuws, want daarin waren we niet meer uniek. Uh, naar uh, doelgroepprogrammering. Waarin we dus echt speciale programma's hebben gemaakt voor. voor truckchauffeurs onder andere. Voor truckchauffeurs, maar ook voor militaire op vredesmissie. Voor, voor reizigers. Voor... Oeruzgan FM. Oeruzgan FM, samen met 3FM. Geweldig project geweest. Uh, maar ook speciale programma's voor experts bijvoorbeeld. met hun problemen. Hoe, hoe moet je bijvoorbeeld omgaan met je pensioenproblematiek? Wat moet je doen als je ziek wordt als expert in een, in een verland? Uh, moet je je kinderen tweetalig opvoeden? Dat soort hele gerichte problematiek werd daar, werd daar behandeld. En dat was heel succesvol. En nog steeds. Maar desondanks uh, uh, stopt. Dat nu wel. Het stopt en dat is ontzettend jammer, want inderdaad, er is internet, maar uh, dat is in een derde deel van de wereld is internet zoals wij het gewend zijn, ongeveer. Eh, maar zelfs in ontwikkelde landen als Nieuw-Zeeland moet je erg lang wachten voordat je een stukje radio binnen hebt, hoor. Wat gaat er hier gebeuren met het gebouw? Ik bedoel, de mensen voor een deel raken echt hun baan kwijt, uh, moeten maar zien of ze ergens anders aan de slag kunnen komen in deze crisistijden. Wat gaat hier gebeuren? Uh, ja, nou, de, de wereldomroep gaat door, zoals we net al zeiden. En, en, en zal een klein deel van dit gebouw blijven gebruiken. Het is ook een prachtig gebouw, een heerlijk gebouw om te werken. En de rest zal worden verhuurd. Gewoon ja, een andere omroep in. Ik denk dat, in de, dat er andere omroepen in zitten, want we hebben geweldige faciliteiten. Achter ons buiten, er staan twee campers. Luisteraars zijn hier zelfs naartoe gekomen om hier te kamperen... en het slot van de uitzending mee te maken. Dat slot dat gaat op spectaculaire wijze buiten plaatsvinden. Er is een enorm grote feesttent neergezet. Een blauwe loper erheen. En je loopt dan langs verschillende wereldbolletjes die op sokkel staan. Wat gaat er aan het slot gebeuren over 13 uur en iets meer dan 30 minuten? Oh, daar mag ik helaas niks over vertellen. Oh. Ja, het is een enorm multimediaal spektakel. Uh, uh, ja, ik denk dat heel veel mensen een brok in de keel zullen krijgen als ze het zien. Er komen heel veel geweldig mooie fragmenten langs uit de afgelopen 65 jaar. Nou, je moet het eigenlijk gewoon meemaken. Over 13 uur en 36 minuten en 30 seconden straks meer vanaf uh, de wereldomroep van onze collega's daar. En Meino Remmers uit de haard. Tientallen omwonenden van de Sint-Jan de Doperkerk in Uithoeren... hebben afgelopen nacht ergens anders geslapen. Gistermiddag werd het gebied rond de kerk in Aller-El ontruimd... omdat de torenklokken naar beneden dreigden te vallen. Wij gaan nu naar Menno Remme, die is daar. Menno de Klokken, staan die nog steeds op de torens? Mag ik hopen? Ja, die, die, die hangen in de torens, dus dat is wat lastig te zien. De punten uh, van de torens die staan er nog op. Uh, de ornamenten die daar op stonden, de windvangers, die zijn er inmiddels af. en uh, Het verhaal van de burgemeester vanochtend in onze uitzending was... zo gauw die klokken gestabiliseerd zijn, dan uh, kunnen de omwonenden weer terug. Die hebben we ook gehoord, die zijn voor de groot deel ondergebracht in een hotel in Meidrecht. Maar er is natuurlijk nog een andere groep die uh, ook overlast heeft. En misschien nog wel meer omdat het gewoon gaat om heel veel geld. Jos van den Berg bijvoorbeeld is voorzitter van de winkeliersvereniging. En ik was hier bij het, we staan bij het gemeentehuis. U was net even binnen met de burgemeester. Uw winkel is dicht. Wat wilt u even weten? Nou, wat wij willen weten is uh, um, hoe laat we open zouden kunnen. En uh, wat de verordening verder uh, um, ja, zeker heeft uh, veranderd. En wat was het antwoord? Nou ja, dat er dus niks veranderd is aan de situatie dus die gisteravond afgegeven is. Uh, na verwachting en verluid dat we drie uur onze winkels in mogen, alles wat eerder kan, is meegenomen. Maar het blijft afwachten. En dan bent u 24 uur dicht geweest? Dan zijn we uh, zeker 25,5 en half uur dicht geweest. Want wij hebben half twee, tien voor half twee ontruimd gistermiddag. Ja. De, de supermarkt aan de andere kant zag ik, uh, uh, de C1000 is wel open. Wat, wat kost het u? Uh, geld het gaat gewoon om geld, hè? Dan ook. Zo, zoals het er nu uh, uit gaat zien, en als wij vanmiddag uh, drie uur en dan uh, totaal drijfstraten, dan denk ik dat het toch richting de twee, 2,5 ton gaan. Snapt u het? Dat is wat we hier horen met, snap ik niet helemaal. Uh, sommige dingen snap ik ook niet, maar sommige dingen moeten we aannemen dat het ook zo is. Ja. Uw winkel zit dicht, ligt dicht bij de torens, dat is logisch. Uh, als die verordening zo uitgeroepen wordt dan is het logisch en dan ben ik toch ook wel zo dat de veiligheid uh, voor uh, alle, uh, onze klanten, en onze medewerkers vooral en van onszelf allemaal gewaarborgd wordt en dan uh, denk ik dat het handel oké okay is. De vraag blijft natuurlijk wel zo, had, uh, had dit of was dit nu zo direct ineens uh, wel nodig geweest? Nou, de slager staat hier ook en de kapper staat hier en uh, de meneer van het modehuis zie ik dat op de hoek staat. En uh, daar waren ze gisteren al snel met busjes, heb ik gistermiddag ook gezien, kleren aan het inladen voor het andere filiaal. Ja, ja voor het andere filiaal. Om, uh, we hadden een uh, uh, pantalonparty en die hebben we vandaag ook in Amsterdam. Dus we hebben gewoon de boel omgegooid naar Amsterdam toe. Ja. Dus en we hopen dat we vandaag weer vele klanten mogen ontmoeten in Amsterdam in onze winkel op buitenvelden. En de kapper ga ik dan ook nog maar even naartoe? want die uh, zei van, het is toch een beetje gek. De winkels aan één kant van het plein zijn open. En ik lig met mijn rug naar de torens toe. Het lijkt geen gevaar te lopen en ik ben dicht. Nou, het is inderdaad merkwaardig. Uh, omdat we uh, op dezelfde afstand zitten. En uh, ik niet goed kan inzien uh, waarom die andere zijde wel uh, open zou zijn. En deze zijde niet. Drie uur misschien open. Is dat goed nieuws? Nee, dat is geen goed nieuws. Dat is uh, morse naar de maaltijd. U heeft net al uw medewerkers van hier op staan. Uh, ja, die moet ik uh, paraat houden. Maar... Uh... Het lijkt me onwaarschijnlijk dat ik die nog kort uit ga oproepen. Nou, daar zit de pijn dus ook in, uh, in uithoren bij de winkeliers... die uh, misschien om drie uur hun winkels weer mogen openen. Nou, dat horen we dan uh, later op Radio 1. Menno Remey, dank je wel. Vier ploegen proberen zich te kwalificeren voor Europees voetbal. NEC won gisteravond van Vitesse, heeft het eerder kunnen horen vanochtend. In Waalwijk speelde RKC en FC Twente tegen elkaar en het werd daar 1-1. Uh, Frank Snoeks sprak met RKC-trainer Ruud Brood. Dit is de pot goud waar jullie het hele seizoen voor gevoetbald hebben. De, de play-offs, hoe bevalt het? Nee, die, je zegt het verkeerd, dit is het toetje. En wij willen graag in de play-offs zijn, maar we hebben heel wat doelstellingen bereikt. Dus we zijn al aardig beloond, maar ja, je wil ook graag winnen vandaag van Twente. En uh, ja, dan is het toch wel zonde, zeker gezien de tweede helft, dat je denk ik meer mogelijkheden had als FC Twente om een uh, doelpunt te maken. De eerste helft stonden we niet goed, was heel zorg. Als je wilt winnen, die, die, die twee kant van Twente toch in elk geval, wat kun je dan met 1-1? Is dat, is dat een goede uitslag om naar Enschede te gaan? En normaal gesproken moet je winnen uh, thuis. Zeker uh, als je aanspraak wil maken om uit nog zeker wat te doen. Maar ja goed, ik vond wel dat we op basis van die tweede helft wat beter stonden. En je zag ook wel de krachten bij FC Twente wat wegvloeien, maar ook bij ons. Maar. Ja, dan zie je dat uh, als we nog iets uh, zuiniger zijn... en iets secuurder in de passing worden... dat we denk ik wel meer uh, kansen kunnen creëren. En waarom zou dat niet in Enschede zijn? Ja, je ziet wel af en toe dat er een paar soms met de tong op de schoenen lopen, hè? Ja, zonder meer, zonder meer. Ze hebben heel veel gegeven, zeker de eerste helft onnodig gelopen. Uh, vaker de bal niet dan wel. Ja, dan, uh, ja, dan mag je blij zijn dat het 1-1 is, zo simpel is het. Want het veldspel was eigenlijk het, uh, voor Twente, vond ik, eerste helft. Ja, tweede helft vond ik... Uh, ja, dat ze af en toe nog wel aanvallend wilden, maar eh, niet altijd de juiste keuze maakten. Want Mitchell staat één tegen één, Chris gaat schieten terwijl Robert vrij staat. Dat soort momenten. Ja, en dan zie je dat het toch wel heel veel krachten kost voor het team. Je speelt 1-1. Ik wil je nog wel in herinnering brengen. In de competitie leed je twee grote nederlagen tegen Twente. Ja, zonder meer. En dat is dan wel weer een verdienste, vind ik, van het team. Want het is niet eenvoudig normaal gesproken als je achterkomt. Hè, dat is in de competitie ook gebleken tegen S.C. Twente. Daar werden we behoorlijk uh, omver uh, gekegeld. En nu, uh, nu kom je terug. En uh, vind ik zelfs dat je ook kansen creëert. Dus ja, dat is op zich wel goed. En ja, je ziet ook wel aan S.C. Twente dat ze ook wel... Uh, ja, misschien fysiek, maar ook mentaal op het laatst uh, vonden ze het wel goed. En dan moet je net even die 2-1 maken, maar dat zat er niet in.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 Vandaag zendt de Wereldomroep zijn laatste Nederlandstalige programma uit. Wat vinden we daarvan? De NOS neemt afscheid van een aantal vertrouwde correspondenten. Wie gaan we missen en waarom? En wat moeten we eigenlijk met de Omroep kieswijzer? Kijkt u naar de baan van de dag, tien voor negen, bij de Varen op Nederland 2. Met televisie van Access for All kijkt u niet alleen live tv op uw televisie... maar ook op uw laptop en iPad...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 Megavangst aan heroïne in Rotterdam. En kwart HBO-docenten voelt zich wel eens onder druk gezet. Goedemorgen, half negen is het. Ik ben door al negens. In een loods in Rotterdam is 325 kilo heroïne gevonden. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 10 miljoen euro. man van 31 is bij de inval in de loods vannacht opgepakt. De politie. We kregen gisteravond uh, via Europol. Kregen het uh, regionale recherche-team van Hageland uh, uh, melding van uh, dat er een mogelijke grote partij zou worden afgeleverd, wel doorgevoerd richting het Haagse. En het spoor leidt uiteindelijk naar deze loods... met daarbij een aanhouding van een man uit Rotterdam. De politie is een onderzoek begonnen naar een incident met een trein in Ommen. Een stoptrein miste daar gisteravond het station en schoot honderden meters door. Daarbij reed de trein door een rood sein... en over een overweg waarvan de slagbomen nog open waren. De machinist van de trein heeft tegenover de politie verklaard... dat de remmen niet goed werkten. Bijna een kwart van de HBO-docenten voelden wel eens de druk om een voldoende te geven, terwijl dat niet terecht was. Dat blijkt uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond onder 500 HBO-docenten. Docenten geven aan dat ze zich onder druk gezet voelen door de opleiding, door de ouders of door de leerlingen. Ook deze leraar is wel eens gezwicht. Ik heb wel eens een, een, een voldoende gegeven. <lacht> ja, wie geef je dan dat genadesessen? Omdat je ziet dat het hele andere pakket, deel van het pakket in orde is. En dan euh, euh, doe je dat. De grootste bank van de Verenigde Staten, JP Morgan Chase is dat, heeft grote verliezen geleden door risicovolle investeringen. In een paar weken tijd is 2 miljard dollar verloren op de beurs. Een topman van de bank spreekt van zware fouten en domme keuzes. In Suriname valt vandaag een belangrijke beslissing... over het voortzetten van het proces over de decembermoorden. De vraag is of de krijgsraad de omstreden amnestiewet volgt. Doet de raad dat, dan wordt het proces stopgezet... Een andere optie is dat de rechter de wet eerst wil laten toetsen door een constitutioneel hof. Maar dan ontstaat er wel een nieuw probleem, zegt correspondent Harmen Boerboom van de Wereldomroep. Zo'n hof is er niet in Suriname en het oprichten ervan zal lang duren. Bovendien ligt het niet voor de hand dat een constitutioneel hof er onder de huidige omstandigheden en met deze regering snel zal komen. Harmen Boerboom. Ballas Nedam hoeft waarschijnlijk veel minder boete te betalen... voor de bouwfraude van eind jaren negentig. Mededingingsautoriteit NMA legde aanvankelijk... een boete van 14,5 miljoen euro op aan het bouwbedrijf. En na jarenlange procedures is de boete nu verlaagd naar anderhalf miljoen euro. Wel moet de rechter daar nog een oordeel over vellen. De kandidaatlijsttrekkers van het CDA zijn het niet eens over de resultaten... die het CDA heeft behaald bij de afgelopen regeerperiode. Dat bleek tijdens het CDA-debat gisteravond bij Paul Witteman. Volgens Marcel Wintels moet het CDA weer een fatsoenlijke middenpartij worden... na de samenwerking met de PVV. Die opmerking schoot in het verkeerde keelgat bij Henk Bleker. Wij hebben het af, ook de anderhalf afgelopen jaar met de fractie... zijn er echt zeer goede dingen gerealiseerd waar we trots op moeten zijn. En dan, dan past het niet... Ook u niet, vind ik. Om de bol dan een beetje weg te lachen... zo van ach, dat was allemaal niks. Dat kan ik niet verdragen, moet ik zeggen. En dit was over Overzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in de helft van het land... valt hier en daar wat regen. Er waait een matige zuidwestenwind... en de temperatuur varieert van 13 graden in het noordwesten... tot nog 19 graden in Zuid-Limburg. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog... en vanuit het westen breekt op steeds meer plekken de zon door... De wind draait naar het noordwesten en voert duidelijk koudere lucht aan. Ondanks de zon zal de temperatuur eerder dalen dan stijgen gedurende de middag. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Alleen vlak aan zee is een enkel buitje mogelijk. De minimumtemperatuur ligt rond 6 graden. Morgen is er een mix van wolken en zon. Zeer lokaal weet de stapelwolk in de middag net uit te groeien tot een regenbui. Er waait een meest matige noordwestenwind en het wordt maximaal 11 graden op de wallen tot 14 in het zuidoosten. Zondag wordt een zonnige dag met een middagtemperatuur rond 14 graden. In de loop van de komende week neemt de buikans weer toe. En met maxima tussen 14 en 18 graden zijn de temperaturen rond of net onder de normaal voor half mei. En dit is de ANBW-verkeersinformatie met alleen files in de regio Amsterdam. Zo staat er op de A8 richting Amsterdam bij knooppunt Complein 3 kilometer. Een stuk langer is de file op de A9 richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Badverdorp rijdt het langzaam over 6 kilometer. En een korte file op de Ring Amsterdam, de A10. Daar staat tussen de Zeebergen tunnel en knooppunt Watergasmeer 2 kilometer.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 Een student een zesje geven, terwijl hij of zij het eigenlijk niet verdient. Het mag niet, maar gebeurt toch. Dat blijkt uit een enquête onder hogeschooldocenten van de Algemene Onderwijsbond. Sommige docenten doen het uit medelijden met de student. En sommigen omdat ze onder druk worden gezet door de schoolleiding. Ik praat daarover met Tom de Graaf, voorzitter van de HBO-raad. Meneer de Graaf, welkom in de uitzending. Een op de 25 docenten gaf ooit een voldoende aan een leerling die het niet verdiende, hebben ze aangegeven in het onderzoek, onder druk van managers, schoolleiders. Managers gaan over het geld op school, maar die mogen zich niet bemoeien toch met de beoordeling van leerlingen? Nee hoor, die mogen zich er niet mee bedoelen. We bemoeien, dat gebeurt. En die zien ook niet dat bijvoorbeeld in examencommissies zitten niet de directeuren of de managers van faculteiten van hogescholen. Er zitten docenten en externen. En dat is maar goed ook. Ja, dat snap ik niet. Wat bedoelt u daarmee? Dat je de onafhankelijkheid van de toetsing en de kwaliteit van uh, de docent altijd moet bewaken. En dat mensen die over management uh, verstand hebben, van management verstand hebben, van geld, die moeten dat doen. En de docenten moeten onderwijs geven. Ja, dat uh, kan wel zijn, maar uit het onderzoek blijkt dat het af en toe toch gebeurt. Ja, af en toe gebeurt het. Dat is dus niet goed. Dat is oneigenlijk uh, druk op een docent en het is de kwaliteit van een docent. En wat mij betreft ook van de hogescholen, dat dat zoveel mogelijk wordt vermeden, dat je daar ook niets van aantrekt. Ja, hoe, hoe kunt u ervoor zorgen dat het eh, niet meer voorkomt? Want de docenten geven het aan in dat onderzoek. Ik moet toegeven, het zijn er niet heel veel gelukkig. Maar het gebeurt dus af en toe wel. Of in ieder geval ervaren ze die druk. Hoe kunt u die druk wegnemen als voorzitter van de HBO-raad? Nou ja, u zei al terecht, ze ervaren die druk. Dat kan ook betekenen dat het misschien niet zo bedoeld is, maar dat het wel zo overkomt. Dat is ook niet goed. Dus dat betekent dat we in de hogescholen. En ik weet zeker dat het ook op veel hogescholen gebeurt. Het gesprek moeten voeren over de professionaliteit van de docent. Mm -hmm. uh, daar wordt ook tussen bonden en werkgevers over gesproken. Zorgen dat de docent ook die eigen professionele ruimte heeft. En uh, mochten managers uh, soms. Uh, vriendelijk informeren van uh, hoe staat het met de cijfers. En ik hoop dat uh, veel mensen hebben geslagen. Dan ja. kan dat worden uitgelegd als oneigenlijke druk. En dat moet je dus gewoon niet doen. Ja, ja want uh, scholen worden natuurlijk wel afgerekend op prestaties en diploma's. Hè? Dus, dus dat er ergens invloed is, kan ik mij wel, ook wel weer voorstellen. Ja, natuurlijk. Kijk, uh, de Rijksoverheid die financiert mee aan de hand van het aantal mensen wat studeert... en het aantal mensen wat diploma's behaalt... Daar zit altijd het risico in dat er dan een druk ontstaat van... laten we hopen dat er zoveel mogelijk mensen ook hun diploma halen. Mm. Maar wij vinden kwaliteit staat voorop. En zeker in individuele gevallen mag een docent nooit onder druk worden gezet... van geef me nou maar een zesje, want dan zijn we er vanaf en dan krijg je het geld binnen. Dat kan niet, dat mag niet. En wat mij betreft, gebeurt dat ook niet. Nee, maar zou dat niet uh, nog veel erger kunnen worden straks... als die nieuwe prestatieafspraken er liggen? De Algemene Onderwijsbond vreest daar erg voor, hè? Nou ja, we hebben ook tegen de staatssecretaris gezegd, prestatieafspraken prima, maar er zit natuurlijk altijd een element in, wat ik maar noem een perverse prikkel, tussen de afspraken die je maakt, tussen staatssecretaris en hogescholen en de sanctie van bekostiging. Want een stukje van die bekostiging van hogescholen zal worden gerelateerd aan de vraag of de prestaties voldoende zijn, of er voldoende rendement is, of er voldoende mensen zijn die niet in het eerste jaar uitvallen en de kwaliteit van het onderwijs. Nou, wij moeten ervoor zorgen dat dat niet leidt tot allerlei gebruik, zoals in een enkel geval kennelijk voorkomt. Ja. Tot slot, eh, er zijn ook veel docenten die aangeven dat ze omkomen in bureaucratie op school... en dat ze eigenlijk helemaal geen tijd hebben voor een goede beoordeling. Dat vind ik ook zorgelijk. Hoe zou u dat, die bureaucratie wat kunnen verminderen? Ja, dat zou ik ook zorgelijk vinden. En ik kan me best voorstellen dat het zo van tijd tot tijd voorkomt. Eh, we vragen nog aan veel van docenten. Dat is niet de hobby van de directeuren en bestuurders van hogescholen. Maar dat is ook wat we in Nederland willen. We willen dat die diploma's goed geborgd zijn. Dat alle worden aangelegd. Dat het allemaal controleerbaar is. En dat drukt soms behoorlijk op die docenten. En mijn stelling is. Laten we zoveel mogelijk de hogeschool van de docent laten zijn. De docent geeft het onderwijs. Dat is de kern van de hogeschool. En laten we proberen die stapeling van toezicht. En verantwoordingsverplichtingen zo beperkt mogelijk te houden. Het moet transparant zijn. Maar een docent moet er zijn voor de studenten. En niet voor het papier. Tom de Graaf, voorzitter van de HBO-raad. Dank. Elf minuten over half negen. Door naar The Dictator. In Londen was gisteravond de wereldpremière. In deze film speelt de comiek Sacha Baron Cohen de rol van admiraal-generaal Aladdin. Aladdin is de niets-niemand-ontziende dictator van het fictieve land Wadiya. Met zijn vorige typetje Borat haalde Cohen zich de woede van Kazachstan op de hals, maar Aladdin bezorgt zelfs wereldleiders for over four decades, the people have lived tyrant We must keep on with the NATO mission and bring him to Dreigende taal van president Obama, minister Clinton en de Britse premier Cameron. Maar op Eladine maakt het weinig indruk. En internationale kritiek heeft ook geen invloed op zijn politiek incorrecte standpunten. Vooral met vrouwenrechten heeft Eladine weinig op. Yes, I went to Amherst. I love it when women go to school. It's like seeing a monkey on the roller skates. It means nothing to them, but it's so adorable for us. Aladdin vergelijkt hoogopgeleide vrouwen met rolschaatsende apen. Maar wie is Aladdin eigenlijk? According to Wadi in propaganda, Hafaz Aladdin was born in 1973. De dictator is in 1973 geboren en kwam al op zijn zevende aan de macht. Hij zwemt in de oliedollars en hield onlangs zijn eigen Olympische Spelen. Aladdin won 14 gouden medailles door zijn directe tegenstanders met geweld uit te schakelen. Zo gaf hij bij de 100 meter met zijn eigen pistool het startschot en schoot vervolgens zijn rivalen neer. Tijdens een toeristische helikoptervlucht boven New York... jaagt de dictator samen met een landgenoot... twee Amerikaanse medepassagiers de stuipen op het lijf. 9-11. Oh, 9-11, it's the best. We je need to I need auto in my 9-11... Maar zo kan Oh! I 9-11, 2012. Wat de toeristen niet weten is dat Aladdin en zijn landgenoot... slechts hun enthousiasme delen over een nieuwe auto uit Wadia, met het serienummer 9-11. Ondertussen zorgen het doen en laten van Aladin voor internationale spanningen. Tensions are rising as the standoff between the world community... and the rogue North African nation of Wadia intensified today... as UN weapons inspectors were once again refused access to the country... by Wadian leader, Admiral General Aladin. Maar het regement van Obama weerhoudt Aladin er niet van... om zich met de internationale politiek te bemoeien. Zo feliciteerde hij eerder deze week de nieuwe Franse president Hollande... met zijn verkiezingsoverwinning. Aladin feliciteert Hollande met zijn overwinning op de dwerg Sarkozy. Toch had hij liever de van verkrachting beschuldigde Dominique strauss kahn als president gezien. Jagnund, het is een admiral-general Congratulations to the new president, François Hollande on your victory over een midget. However, the only president of Frankrijk that I acknowledge is Dominique Strauss-Kahn. You should have picked him, people of France. Enjoy, gafla! <laughs> Alders alledien, de dictator van Wadiya. Gisteravond was de wereldpremiere van uh, The Dictator... en die film draait vanaf donderdag in de Nederlandse bioscoop. En zo dadelijk in het Radio 1-journaal in Egypte... hebben we voor het eerst presidentskandidaat met elkaar gedebatteerd. Daar blikken we straks op terug. Eens eens even kijken hoe het is met de ochtendspits. Johnson Hokka. Het valt allemaal erg mee. Op de A1 naar Amsterdam naar Amersfoort. De drie kilometer bij Brugge. Verder nog wat files in de regio Amsterdam. A8, drie kilometer voor knooppunt Koenplein. En op de A9 richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt badhoeven rijdt het langzaam over zes kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen... Syrië eerst, voordat we naar Egypte gaan. Syrië roept de VN-veiligheidsraad op... om maatregelen te nemen tegen landen die terroristen steunen. De regering reageert hiermee op de aanslagen gisteren in Damaskus... waarbij minstens 55 doden vielen. Doelwit waren waarschijnlijk de gebouwen van de Syrische Veiligheidsdienst. Ik praat erover verder met Arabist Leo Kwarten, Die is op dit moment in Beirut. Meneer Kwarten, Goedemorgen. Dag, goedemorgen. Heeft Syrië misschien toch een punt? Is de regering zelf ook het doelwit inmiddels van terrorisme? Ja, dat is moeilijk, uh, moeilijk te zeggen uh, bij, bij, bij dit soort aanslagen. Het, het, het, zou, het, zou kunnen, het, zou, het zou best kunnen zijn dat er opstandelingen zijn in Syrië die dit soort uh, aanslagen plegen. Het kan ook zijn dat het, uh, deze aanslag uit de koker van het uh, bewind zelf komt. Je weet het niet. Je moet altijd goed kijken bij dit soort aanslagen naar wie er uh, in feite baat bij heeft. En, uh, het is wel zo dat uh, uh, het Syrische bewind baat heeft bij deze aanslag op, op twee punten. In de eerste plaats is er een uh, officieel straak het vuur... Hè, als onderdeel van het plan van de Kofi Annan tussen de rebellen en het, het bewind. Mm -hmm. En uh, nu kan de Syrische uh, overheid zeggen van... kijk, die uh, rebellen houden zich niet aan het staak het vuuren. We kunnen er weer met volle kracht tegen tegenaan, met andere woorden. Uh, ze kunnen die, die, die opstand verder proberen de kop in te drukken. Maar dat is wel een monsterlijk ja. middel dan. Een, een zeker een middel. Maar ja goed, uh, Syrië zijn dat heel veel in staat. Nu, uh, als je kijkt wat ze hebben gedaan tijdens de, uh, de burgeroorlog hier in Libanon uh, tussen 1975 en 1990, dan zijn ze tot heel veel dingen in staat. Ja. Uh, dat is het eerste. De tweede is het zo dat uh, Qatar en Saudi-Arabië, twee landen die dus uh, de rebellen steunen in Syrië, een beetje dom zijn geweest de afgelopen weken door uh, heel openlijk op te roepen tot de, de bewapening van die rebellen. Op het moment dat je dat doet en vervolgens vindt er geweld, uh, gewelddaden plaats in, uh, in Syrië... dan zie uh, je ja, natuurlijk als eerste om te zeggen van... kijk, uh, het zijn buitenlandse machten die erachter uh, zitten. Het is oh. een soort van, van tegen niet tegen die landen. Maar heeft u uh, de indruk dat de oppositie opstandelingen ook gewelddadiger worden? Of, of ziet u dat niet? Jawel, nou zeker, zeker wel. Kijk, het is zo dat uh, het Syrische bewind heeft uh, er alles aangedaan over het afgelopen jaar om uh, geweld juist uit te lokken uh, van de kant van uh, eerst uh, de demonstranten... later de rebellen, omdat hele woonwerken worden aangevallen. En uh, ja, uh, er vallen zo ongelooflijk veel doden... dat mensen als uh, automatisch uh, gewoon naar wapens naar grijpen. Dus er is absoluut geweld terug. En er zijn ook, denk ik, wel wat... Uh, dat je het zeggen wat meer gewelddadige groepen in Syrië, die dus ook echt uh, actief proberen om, om, om aanslagen te plegen. Maar om nou te zeggen dat er echt een, uh, een Al-Qaeda-achtige stroom in Syrië is, dat, dat geloof ik eigenlijk niet. Er is veel geweld, ook van de kant van de, van de rebellen. Bij dit soort bommenslagen heb ik toch een beetje mijn twijfels bij. Okay. Hoe kijkt u naar de positie van de VN-waarnemers? Want we hebben gisteren op de beelden um, kunnen zien dat zij uh, ja. bij die aanslag zijn wezen kijken. Ja, en dat kan je dan waarnemen. Wat, wat, wat kunnen zij verder? Ik vind, kunnen zij niet beter vertrekken? Want het ziet er zo hopeloos uit zo. Het ziet er ook uh, hopeloos uit. Het is een vreemd plan, het plan van en Annan. Dat er dan uiteindelijk iets van 300 waarnemers moeten komen in Syrië. Ik bedoel, 300 waarnemers in een land waar 24 miljoen mensen wonen. Wat gigantisch is. Ik bedoel, wat, wat kun je nou zeker uit Het is ook een vreemd plan. Want aan de ene kant uh, moet dat plan eigenlijk ertoe uh, leiden dat het uh, geweld wordt teruggebracht tot ja, wat Koffi Annan zelf noemt een uh, acceptabel ni ni niveau. Mm -hmm. Aan de andere kant moet uh, als het, ja, zeg maar. ...dat geweld minder is geworden... ...moeten dan een soort van onderhandelingen komen... ...tussen Bashar al-Assad en de opstandelingen... ...met het doel dat Bashar al-Assad opstapt. Nou ja goed, Bashar al-Assad gaat natuurlijk absoluut niet mee akkoord. Dus hij speelt het spel mee om tijd te willen. Maar uiteindelijk moet het helemaal niet doorgaan. En zelfs de opstandelingen willen ook niet praten met Bashar... Tja. ...want hij eist alleen maar dat hij opstapt. Iedereen, de hele internationale gemeenschap... verschuilt zich in feite achter een plan... ...wat niet kan werken. Maar ja, goed, dit is de enige plan wat op tafel ligt. En uh, iets anders is er niet. Arabist Leo Kwarten vanuit Beirut. Dank voor uw analyse. Graag gedaan. Dan door naar Cairo. Voor het eerst in de Egyptische geschiedenis... gingen namelijk twee presidentskandidaten met elkaar in debat. Oud-voorzitter van de Arabische Liga, Amr Moussa, en de gematigde islamist, Aboul Futu. de gisteravond voor de televisiecamera's de degens. Eind deze maand kunnen de Egyptenaren naar de stembus... voor een nieuwe president. Ik praat erover met de Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn... Sander, um, werd dat een echt debat? Was het niet een beetje onwennig? Ja, het was onwennig, maar het werd een echt debat. Het werd vooral heel erg lang, urenlang, tot na middernacht. Uh, het werd ook af en toe heel fel, omdat ze een aardig ding uh, hadden verzonnen... namelijk dat de kandidaten soms ook vragen aan elkaar mochten stellen. Ja, en de, daar werd toch echt wel uh, het vuur aan de schenen gelegd. En, uh, het ging ook ergens over alle thema's die zijn uh, wel aan bod geweest. En ja, voorop natuurlijk, want dat is voor de Egyptenaren... het meest belangrijke economische thema's. Hè, 80 miljoen inwoners, waarvan een groot deel heel erg... Arm. Er zijn subsidies op, uh, op brood, op brandstof. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Ja, en daar moesten ze natuurlijk een standpunt over innemen. Ja. En uh, dat ging echt heel fel af en toe. En wat waren de standpunten over de economie van Egypte? Hoe, hoe willen ze het land erbovenop brengen? Nou ja, de, de, de kandidaat uh, Amar Moussa, die uh, al in de regering heeft gezeten onder uh, Mubarak... die probeerde zich toch een beetje als de staatsman uh, voor te doen. Hè. Onder mij krijg je stabiliteit en uh, krijg je zekerheid. Terwijl uh, de andere kandidaat, Abou Fattouk... dat is uh, een uh, voormalige lid van de moslimbroederschap. En die hebben natuurlijk laten zien... dat ze met uh, gezondheidszorg, met uh, voedselprojecten... dat ze zich bekommeren om uh, de kleine man. Dus ja, beide uh, hebben toch wel... Um, uh, grote plannen en hebben ook wel uh, de steun van de Egyptische kiezer. Dit zijn niet zomaar twee kandidaten van de totaal 13 uh, die tegenover elkaar stonden. Dit zijn twee uh, kandidaten die uh, allebei echt serieuze kans maken... om de nieuwe president van Egypte te worden. Nou, um, wordt er in het Westen met zorg gekeken... naar een mogelijke islamisering van Egypte? Um, is ja. dat vooral een westerse zorg? Speelt dat, speelt dat een rol in het debat of in Egypte? Of überhaupt? Nou, dat speelt wel een rol, maar eigenlijk vanuit de andere kant. Hè. Kijk, eh, 80 een miljoen inwoners waarvan 90% eh, moslim is. Eh, alle presidentskandidaten zijn moslim. Dus ja, dat, dat een rol gaat spelen in de politiek van zo'n president... dat is duidelijk. En dan heb je het eigenlijk alleen maar over meer of minder. Nou, eh, Abdel Fattouh is een, uh, voormalig lid van de moslimbroederschap. Dus hij is wat duidelijker in uh, de islamitische beginsels. De sharia, de islamitische wetgeving. Dat wordt het uitgangspunt van mijn beleid. Terwijl Amr Moussa uh, zich wat meer ook tot de andere Egyptenaren richt. En zegt, ja, ik ben ook moslim. Dus natuurlijk zal dat een, een rol spelen. Maar ik wil toch vooral een president van alle Egyptenaren zijn. Dus ook van de christenen. En nou. iedereen moet voor de wet gelijk zijn. En is het al duidelijk hoeveel macht uiteindelijk de nieuwe president krijgt? Want het is wat dat betreft als democratie nog in ontwikkelingen. Ja, dat is de, de grappigste vraag die je kunt stellen. Want um, de, de, het functieprofiel van de nieuwe president... dat moet verder vastgelegd in de grondwet. En de commissie die, die aan het schrijven is... die is een beetje uit elkaar gevallen. Dus die president die krijgt dezelfde macht als Mubarak had. En dat is dus... Buitengewoon veel macht. En vandaar dat er uh, gisteren ook ge veel gepraat werd over... hoe ga je dan om met het parlement? En, nog veel belangrijker, hoe ga je om met het leger wat nu hmm. aan de macht is? En dan zie je dus dat allebei daar toch echt wel uh, uh, serieus... Uh, de president de grote rol willen laten spelen. En dat leger, ja, dat heeft een grote functie in het verdedigen van het land... maar niet in het besturen van het land. Dus dat gaat nog heel interessant worden. En... Ja, wat dat betreft is er dus echt wel wat om uh, voor te strijden. En er is ook echt wat voor te kiezen. Want uh, deze mannen, uh, Amarmoussa en Abu Fatouh... die liggen nek aan nek ongeveer. Er zijn wel anderen die ook nog een rol spelen. Maar de grote groep Egyptenaren... echt volgens sommige peilingen wel 40 van de Egyptenaren zweeft. Weet het gewoon nog niet. Dus dit soort debatten, ja, het heeft echt een grote rol. En 80 miljoen mensen, ik zeg het nog maar een keer... kun je je voorstellen hoeveel ja. er gisteravond... aan de buis gekluisterd hebben gezeten? Interessant. Sander van Hoorn, dank je wel. Voor nu, uiteraard, houden we die verkiezingen in de gaten. Gauw door naar Marno Remmers, want die is uh, ja, bij het einde... zo moet ik het zeggen, van de wereldomroep... met presentatoren van toen, Marno. Ik zit naast Herman Emmink. Die heeft jaren gepresenteerd, terwijl de klok nog steeds aftelt. En Herman Emmink zei net, het is eigenlijk gek. Er heerst een beetje een feeststemming Vind en, het is, en nieuw, het is toch ja. een begrafenis. Ja, helaas wel. Ja, ik, ik, ik stam nog uit de goede tijden van de Omroep. Toen het uh, nog uh, kon en toen het nog mogelijk was. Welk programma hebt u hier gemaakt? Zeer toepasselijk tulpen uit Amsterdam. Ja. Ja, als je iets de uit, uit, uit, uit, de, uh, uit, uit Nederland in de wereld stuurt... Uit de, uit de oertijden. Ik heb ooit in 1957 tulpen uit Amsterdam op de plaat gezet. En daar ben ik altijd aan vastgebonden. Dus dat is niet erg geweest. Daar heb ik altijd van gegeten. Dus leuk, leuk. Maar van wanneer tot wanneer was dat? Wacht even, ik heb een Van 1987 tot 1998. Dat was de opkomst van internet. Ja, en, die de wereld omroep heeft ingehaald. Ja, ja en er was net aan, te, aan het eind was het begin van het internet, ja. En uh, ik deed een maandelijks programma met uh, verzoekenplaten ook van uh, Nederlanders over zee... die dus in het buitenland waren. Dus Canada, Amerika, Indonesië, nou, noem nog maar, waar de op uitzond. En daar werd het uit, uh, uitgezonden, eens per maand. Nanda van Buren, presenta presentator geweest. Hoe lang? Um, bijna 30 jaar. Hoe terecht is het dat het stopt, of hoe onterecht? Ja, verschrikkelijk. Dat is huilend opstaan en vanavond huilend weer naar huis gaan, eigenlijk. Ja, ik, ik ben al twintig jaar weg, dus waar hebben we hebben het over. Maar het, het, ik kan het niet verdragen dat dit prachtige gebouw... met die heerlijke mensen en alles wat we deden... opeens één, één streep met de pen en weg zijn we. uh, Het budget daalt van 46 naar 14 miljoen. Van de 350 werknemers worden er 270 ontslagen. Uh, maar ja, aan de andere kant, het internet heeft het ingehaald. Ja, helaas toch. Ja, ik heb niks. vind het te... onterecht. Nou, onterecht moet jongeren, het is de, de tijd die zo voortschijnt, maar ik heb geen internet. Nee. Ik heb geen enkel opjaagmiddel. Ik, ik kan nog cd's draaien de auto. <lacht> u moet geloven ik richting de, de grote tafel voor de uitzending van de wereld om op zelf. Nee. Luistert u nog? Nee, nee. ik kijk BVN. Want... Beste van Nederland, want dat gaat toch wel door, hè, de televisie. Alsjeblieft, want ik ben veel buiten de grenzen nog steeds. Dus dat is heerlijk. Doe het nog één keer, zo'n aankondiging van de wereld om de poeie dat vroeger deed. <laughs> Kunt u het nog? Ja, hè? Als je u zegt, doe ik het niet. Oh, je? Doe het nog een keer. Dit is Radio Nederland, wereld, om op een heel veel sum... met een uitzending gericht op Zuidoost-Azië te beluisteren op de frequenties. Dat en dat, meterbanden, daar en daar. Luisteraars, goedemorgen. Twee dingen. Two. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. In Twee Dingen is vanavond de gast Griekenland-kenner Ingeborg Beugel. Over de crisis in Griekenland en hoe zij daardoor een bekende Nederlander werd. Weet je hoeveel honderden gezinnen op dit moment al in Athene zonder elektriciteit zitten? Vertel. Omdat ze het gewoon niet kunnen betalen. Hm. Twee dingen, vanavond tussen acht en half negen. Het wordt opstand. Radio 1, het nieuws van alle kanten.